Freddy Tein met het NOS-journaal. Israël. De komende uren keren bijna 500 Palestijnen die in Israël vastzaten terug naar huis. De ruil werd vannacht goedgekeurd door het hoge rechtshof in Israël. Over twee maanden komen nog eens 550 Palestijnse gevangenen vrij.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 Het regime in Iran heeft in het geheim honderden executies uitgevoerd. Het gaat om 300 executies vorig jaar en nu al 146. Het staat in een tussenrapport van de mensenrechtenrapporteur van de VN. Volgens hem zijn de doodvonnissen voltrokken zonder advocaten of familieleden in te lichten. Ook de gevangenen zelf zouden van tevoren niets te horen hebben gekregen over hun executie.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 Topman Gourjon van Air France KLM stapt op. De details over zijn terugtreden zijn niet bekendgemaakt, maar het komt niet onverwacht. De maatschappij kant met tegenvallende resultaten. Bovendien had Gourjon volgens Franse media een conflict met bestuursvoorzitter Spinetta. Die krijgt nu samen met oud KLM Topman van Wijk tijdelijk de leiding over het bedrijf. Het weer. In de ochtend regen, vanmiddag opklaringen en aan de kust nog wat buien. Het wordt ongeveer 13 graden en er staat veel wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoga van de ANWB. Files van 4 kilometer of langer in de randstad staan onder meer op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidsnam en Zoeterbouden 9 kilometer. En op de andere rijbaan staat 5 kilometer file bij Zoeterbouden-Rijndijk. A7 richting Zaandam tussen Permanent Noord en de Afrit Zaandijk 10. Op de A9 richting Amstelveen staat 9 kilometer tussen Beverwijk en Afrit Haarlem Zuid. Op de ring Amsterdam de A10 tussen schelling Woudendiemen 4... en op de A12 Arnhem richting Utrecht staat 6 kilometer tussen Maarsberg en Driebergen. Op de A13 richting Rotterdam bij Delft 4 kilometer door een ongeluk... en daar is de linkerreis ook dicht. Ook dicht is de A15 Rotterdam richting Gorkum bij Knoop Gorkum. Daar komt er een ongeluk met vier auto's en een vrachtwagen. Er staat inmiddels 9 kilometer. Op de andere rijbaan staat een file van 6 kilometer door kijkers... Op de A27 Almere naar Utrecht, daar staat 6 kilometer tussen Hilversum en Utrecht Noord. A28 in de richting Utrecht staat tussen Leusden en Soesterberg 4 kilometer. En op de N57 richting Rotterdam, daar staat tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 6 kilometer. Tot zover de verkeersin.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 De Miami Sound Machine... ...en Dr. Pressure... ...en de die ...Paul Carrick... ...en Don't Shed a Tear... ...goedemiddag, dit is zondag... ...in Kennemerland... ...wat gebeurt er op de sportvelden... ...van Zuid-Kennemerland... ...je blijft op de achter... ...en overgeven. we gaan meteen naar het voetbal... ...we gaan naar Cherk de Blauw... ...bij de wedstrijd... CVA Spartaan... ...tegen Bloemendaal... Vanmiddag natuurlijk hier uh, vanmiddag vanuit Amsterdam, waar die wedstrijd uh, gesteld wordt tussen VVA de Spartaan en uh, Bloemendaal. En waar die wedstrijd uh, net begonnen is, net de vrije trap uh, van Gijs-Jan die draaide hem goed in uh, vanaf de zijkanten. Uh, en het was dieren die hem goed raakte, maar net niet goed genoeg op dit punt aanval van, van Bloemendaal. En je uh, kan dat zelf. Het is, uh, is Jan die de bal heeft. John, hè? keus keus Geeft de bal hem goed overgeef. Plaatsen wij een keer naar uh, Dennis Goes aan de rechterkant. Dennis Goes, moet kijken wat hij doet. Hij is een hol met de bal. Gaat het nu voorzetten. Zetten we dan ook voor, maar die is uh, te ver. Dus als ze voor de doelman Dennis Looy. Ja, we zijn natuurlijk benieuwd wat het gaat worden hier vanmiddag, natuurlijk, tegen de Spartaan. Na die ongelukkige wedstrijd van vorige week, natuurlijk, die Bloemen al heel goed speelde. Maar waar een doelman stond, te gehoord heeft, die alles, ja, en alles ballen ook erin niet meer uithield. Aanval van Bloemen. Nou, o, aan de linkerkant het zelf. Gaat hem zo langs mee. Denk, je krijgt hem niet goed langs. En uh, krijgt dan, uh, wordt die bal dan afgepikt. En toch is het CVA-Spartaan die hem overpakt. Is het Dennis, uh, is het uh, daar Ralf Bergman die je goed binnen komt. En eentje krijgt die assistentie van Tim Jonen. En die uh, geeft de bal aan met de nummer twee van, uh, van VVH de Spaan. Dat is even van Wim. Die uh, kan die bal niet houden. Aan wat van hoe een ander. De kans op hetzelfde. is het gijs uh, aan voorreken. Hey. Door naar Ozan. Ozan moet die bal aan. En doet dus het niet. Krijgt dan een vrije trap in zijn rug. Omdat het nu weer is in zijn rug. En uh, krijgt dan het rode voor de druk uit. Uh, uh, maar Bloemenel zit een vrije trap. En dat zal ongetwijfeld Gijs-Jan uh, Poelgeest geen zijn. Die zich daarmee gaat uh, bemoeien. Lengte gaat mee naar voren bij Bloemenel. Dus dat betekent dat Bart uh, de Bruine. En dus uh, Tim Beren mee is. Tuurlijk speelt Hofker. Uh, die zit vandaag gaat te wachten. Die moet straf natuurlijk. Uh, ja, met een blessure vandaag. Die is niet helemaal fit om te kunnen starten. Gijs-Jan gaat kijken hoe hij kan trappen. Laat hem keurig. Draaien, komt die bal al richting de penalty stip en dan nee, is het daar, uh, daar goed die je net weer niet bij kan komen en dan zit doelman uh, even van de die die bal kan oppakken en meteen er en diep naar voren, maar het is daar Ozan die goed tussen komt. Ozan plaatst terug met Tim John, Tim John uh, raakt die bal wel tegen de keeper aan, maar het is daar de jager die die galgen, bal goed oppakt, plaatsen we er de kant naar Paul Joan. Paul Jones gaat richting het stadsgebied, moet er om zijn man heen, ga van één man, twee man bij zich, gaat die bal niet houden, dat wordt betekend dat die bal afgepakt wordt door de de Spartaan en dan is het daar uh, de nummer 10 uh, Oscar Rennen uh, Aard. die de bal oppakt en meteen probeert de spits aan het werk te zetten aan de linkerkant van het veld. Dan moet Dennis Poets uh, erbij gekomen. Komt er niet bij. want er staat daar uh, die spits van, van, uh, van uh, de VVA. Daarom gaat het staat diep, maar het is daar Ralf Werderman die die bal kan weghalen. Die pakt hem goed op, maar wordt dan geblokt weer door een speler van VVA. En dat betekent dat VVA er tussen kan komen. dus is Tim Jan die een goede actie maakt en die bal oppakt meteen. Gaat kijken hoe die enkel kan Ziet dan Oostan gaan aan de linkerkant van het veld. Plaatsen meteen in de diepte en Oostan kan dus doorgaan. nou moet hij een actie gaan maken en dit is een zakgebied. Probeert dan zijn land te stelen en uh, wordt dan neergelegd uh, vlak voor het uh, 16 meter gebied aan de zijkant. En dan komt de vrije trap voor uh, Boemendaal. Die gaan we natuurlijk even meenemen, kijken of het vragen opleveren. Natuurlijk is het dan Tim uh, Opgeis die de bal uh, zal gaan, een uh, Paul, uh, Johan holt naar de bal toe om hem op te gaan halen. En uh, die uh, zal toch eigenlijk wel voor de volk moeten, maar het is... Paul John die dus die bal gaat ophalen en maakt hem misschien over aan zijn, aan zijn broertje Tim. Ze zijn aan het praten met Steven van wie gaat het doen. En het is Paul die, die hem gaat, gaat intrappen. Dan komt die bal en die plaatsen dan recht in de handen van het doelman. En dat betekent dat het vragenweek is. En uiteraard staat stand hier nog 0 tegen 0.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 Uit de jaren 80, de Mac Band featuring the Mac Campbell Brothers and Roses are Red. Zo, en uh, goedemiddag bij uh, een nieuwe zonnige Cameland voor deze zondag. 16 oktober 2011 Aldo, goedemiddag Rudy, really goedemiddag En we gaan even wat uh, nieuws doornemen En we beginnen met heel leuk en heel goed nieuws Want de Nederlandse hongballers hebben uh, Zaterdagavond in Panama Voor een sensationele prestatie gezorgd Door de wereldtitel te veroveren De equipe van de uh, bondscoop Brian Farley Versloeg grootmacht Cuba Cuba was een 25-voudig wereldkampioen uh, En ze, uh, ze wonnen in een zepe, Zenuwslopende finale Met uh, 2-1 Voor Oranje was het het bereik van de gaat al een primeur. En zaterdag schreef de Nederlandse historie door als eerste Europese land de officiële wereldtitel op te eisen. En die bondscoach Brian F uh, Farley, dat is uh, mijn uh, leraar hongbal op het Sios. Zo. Hij geeft daar les. Ja, ik snap ook niet waarom ik niet ben opgeroepen, want ik sloeg altijd homerums. Maar ja, ja, ja, ja, het zat er maar niet in. Maar ja, toch ja. leuk, de uh, zeven, jaar. Ja, Wie weet, de is wereldkampioen. Het marktaandeel van Windows 7 is voor het eerst wereldwijd groter dan van Windows XP. Versie 7 van het besturingssysteem van Microsoft heeft in oktober volgens startcounter een marktaandeel van ruim 40,21 XP huh? procent. XP heeft afgelopen maand een marktaandeel van 38,46 procent. Oké, okay. nou, ik vind het wel logisch Want uh, Windows 7 is gewoon de nieuwste versie En oh. die schijnt ook het snelste te zijn En binnenkort ook Windows 8 op de markt Dus we gaan kijken hoe dat, uh, hoe dat gaat werken En de tweede aflevering van Ushi and The Family Het nieuwe programma van uh, Wendy van Dijk heeft Zaterdagavond ongeveer een half miljoen minder kijkers getrokken dan vorige week Ruim 1,9 miljoen mensen zagen de RTL show Waarin uh, Wendy van Dijk verschillende typjes speelt Tegen 2,4 miljoen vorige week ik heb het niet gezien, ik zat in de arena. Ik wel, Mijn deel. Leuk. Wie, wie, uh, wie namen ze nu in de maling? Herman de Blijker. E, ja, oké. Okay. En hoe ja. was dat? Ja, lachen. Okay. Hij dacht uh, dat hij kwam voor zijn eigen programma natuurlijk. Harry in de keuken. Ja, van. ja, ja. Maar, uh, ja, die dochter, die familie dan, heb je dan, zeg maar. En uh, ze was dan die dochter. Speelde ze. Ja, ja. En uh, nou, die werkte bij, bij mijn manege of zo. En, uh, en toen ging ze paardrijden. En jammer de die heeft echt helemaal niks met paarden. haat ja. paarden. Oh, die is ook afgedonderd van het paard. Ja, ja. maar zij ook. Maar dat had hij helemaal niet door. En, uh, maar hij had wel gezegd, ja, het, ik ben niet in de maanden te nemen. Nou, wel dus. Wel dus. Ja. En uh, met Uzi waren de... Twee van de wielrenners broers waren Oké. Okay. Oh, Ennie ja, Slack. Oh, die en Frank Slack, Ja, ja. Nou, die uh, kwamen op een gegeven moment niet meer bij. Nou, en, leuk. Uh, Ik moet even terugkijken. Leuk Want, programma. Uh, gewoon over, uh, over drugs en uh, dingen en uh, dan en nog wat. Maar nou, wel leuk om te zien. Oké. Okay. Ik hou van Holland. Moest eenzelfde aantal kijkers inleveren. Naar het spelletje van Linda en de Mol keken ruim 2,3 miljoen mensen, terwijl dat er vorige week nog maar meer dan 2,8 miljoen waren. Desondanks was ik, was ik hou van honderd het best bekeken programma van de zaterdagavond Blijkt het cijfers van de Stichting Kijkonderzoek. En de top 3 wordt uh, compleet gemaakt met het 8 uur journaal. Daar keken ruim 1,6 uh, miljoen mensen naar. Met vandaag in het verleden, 16 oktober 1951. Het was een uh, historische dag voor de KRO. De Katholieke Radioomroep is vandaag voor het eerst op televisie uh, te zien. Veel mensen zien de uitzending niet, want Nederland telde nog maar 400 televisietoestellen. Nou in 1951, dat kan je nou niet meer geloven. En uh, vandaag in 1994. S morgens is het bijzonder koud voor oktober. In woensdag wordt het uh, min 3 uh, graden. En weer amateur in Eerbeek komt met 5 5,2 graden zelfs tot een matige vorst. Voet is terecht, waar ligt dat dan? Uh, woensdrecht, ik heb geen idee Maar ja, het was er min 3 graden Ik ga maar even kijken -94. 94 Maar ik moet zeggen dat ik het deze week, sinds deze week Wel echt fris vind weer, zochtend so ja. Maar ja, als ik ochtends naar mijn werk kom en uh, gisteren naar het voetbalclub Om uh, 8 uur is het echt fris buiten Het is fris hè dan En uh, vandaag in uh, 1987 Bij Veronica op Radio 3 Is voor het laatste legendarische vrijdagavondprogramma Curry en Van Inkel te horen Het programma houdt op te bestaan Omdat ik Aaron Curry naar Amerika vertrekt. De plaats van Curry wordt ingenomen door Rob Stenders. En nou heb ik een, een fragment uh, opgezocht van Curry en van Inkel... Een stukje daarvan. Oeh, en een zeer waanzinnige ultra gevoelige remix van Where the Streets Have No Name. De clip is beter dan de, de persingen van de platen. Want het is echt werkelijk afschuwelijk. Hoeveel keer stond jij over? Vier keer, hè? Ik, uh, ik heb inderdaad een stuk of drie, vier keer geteld. Kunnen we verhalen bij de platenmaatschappij krijgen? Een tientje per keer dat hun platen overslaan. Ik wil een paar keer erom draaien, heb ik al <coughs> Ik bedoel, de buurt. spreekt al schande over, uh, over mijn grote auto? Ja. Hij wordt omgekocht. Zo is het gerucht met, bij mij met, met drie buwen. Uh, die uh, draaien we voor Sandy, Marit, Danny en... Ik zou het dus in uh, 1987 het legendarische programma van Curry en van Inkel... Nu hebben we um, ja, een volle uitzending. We hebben Tjerk de Blauw bij uh, het voetbal natuurlijk. We bellen straks met uh, Willem van Dansen en uh, Jaap Koper. We staan op het uh, circuit in Zandvoort natuurlijk. En uh, er is Eredivisie. Er worden een aantal wedstrijden gespeeld. Waaronder is er nu één bezig. NEC Vitesse. Tussen dan is daar 0-1. De wedstrijd is om uh, half 1 uh, begonnen. Dan zijn er twee wedstrijden om half 3. Rodeo OC tegen Adenhaag, en Feyenoord tegen VVV Venlo. En om half 5 is er nog een wedstrijd. Dank Prida. Tegen Excelsior Dus een, een vol programma vandaag Gisteren waren er vijf wedstrijden de uitslagen Ajax AZ tussen, of De eindstand werd er 2-2 RKC thuis tegen FC Twente Verloor met uh, 0-4 Heracles um, verloor ook Of uh, gewonnen trouwens Knap van FC Groningen Herenveen speelde thuis in, uh, Tegen de Graafschap eindstand werd er 1-1 En PSV had het moeilijk tegen Utrecht De eindstand was daar 1-0 you <tongue> 6.9 punt CFM CFM Got to love Self alone. It's a bikino, baby, tell me all my song I know with them little boys, they will lose up 'round me Alone, I'll make you start to moan and groan Come here and you're lost, drunk like a stone Jean-Paul hoorde je, en Alexa Jordan en daarvoor Jamie Lydal en Another Day. Zometeen gaan we even bellen met Willem van Denzen. Hij is de persoon die ons uh, gaat, uh, op de hoogte gaat houden van de Formido Finale races op het Circuit Park in Zandvoort. Het is uh, half drie geweest, het is zonnig in Zandvoort, het is een uh, gezellige sfeer en wij hopen u op de hoogte te houden van deze gehele dag. En natuurlijk lekkere muziek te gaan draaien. En veel nieuwe muziek. Ik heb onder andere de nieuwe van Snow Patrol en Noel Gallagher. En nu de nieuwe van Coldplay. En die heet Paradise. Respected expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep, and dreamed of error. plaat Leveren ze weer af, de nieuwe van Coldplay je en Paradise? We gaan uh, verder met, het, uh, met het, uh, volgende. het volgende. We gaan uh, naar Jaap Koper, Aldo. Ja. Oké, okay, we gaan uh, naar het volgende! CFM Race Radio Pit Report. Pit Report. Want, uh, vandaag zijn we op het uh, Circuit San voor de Formida finale races en uh, we bellen met Jaap Koper. Jaap, goedemiddag. Ja, heren, goedemiddag. Uh, want uh, de race is uh, geweest. Uh, de VIA GT3 uh, hebben we net uh, gehad. Uh, de tweede race die is uh, gewonnen door het uh, duo van Audi. En dat is Enzo Ide en Christopher Hazen. Die hebben de die, uh, tweede wedstrijd gewonnen. Ze werden gevolgd door uh, een auto van Heiko Motorsport. Dat is een Mercedes. Dat was Dominique Bauman en Bryce Bossi. En op de derde plaats, uh, en dan moet ik eventjes uh, goed uh, kijken. Want dat weet ik niet. Even, even drie uit mijn hoofd, maar uh, ja, dat ben ik eventjes kwijt hier, want dan moet ik eventjes even op het uh, scorebord uh, kijken, maar dat is nummertje drie, en dat is het, uh, het duo van uh, Racing: Gregor, Emus, Vier en Mike Percy dat uh, rijdt ook met een uh, Mercedes en dat waren de nummers drie en vervolgens uh, moest er nog uh, iemand uh, als kampioen of, dat waren het er twee die als kampioen uh, over de, uh, de streep kwamen, dat was uh, de vierde auto en dat is Federico Leo en Francesco Castellacci. Dat zijn uh, de winnaars van het eindklassement. Nou, het teamkampioenschap uh, gaat uh, naar de eerder genoemde Bouwman en Parijs uh, Bozing, de Jeff. En dan de Nederlanders, die uh, hebben een beetje toch uh, wat een offday gehad. We hebben kunnen zien dat het uh, team van Paul uh, van Splunt uh, uit uh, is gevallen. En uh, ja, de, de enige echte die een beetje goed uh, naar voren is uh, gekomen, dat is Christian. Uh, Frankhout, met de, de andere auto van de Heiko Motorsport met nummer 45 uh, hij reed samen met uh, Patrick Iers en uh, Frankhout uh, wist uh, beslag te leggen op de zesde plaats uh, Jeroen den Boer en uh, zijn uh, mede-compaan uh, Vos, die uh, waren wat meer uh, naar achteren en datzelfde geldt ook voor uh, Harry Kolen en uh, zijn uh, compaan Nick Kasburg. die Nick die Kasburg die kan, die, die kan al wat. Uh, als ik dan nog eventjes naar de nog meer even kijken waar die heren zijn geëindigd, dan zie ik dus dat de plaats zijn geëindigd en daar laat ik het dan maar even, uh, even bij wat betreft uh, Kolen en uh, Kaasburg, die, uh, die zijn de helften. Ja, het is een beetje omdat ik uh, midden in het mediacentrum zit uh, met een, met een uh, persconferentie, dan loop ik maar even naar buiten. Maar goed, er is op dit moment uh, nu een pauzenummer uh, op uh, het circuitpark, Park met waarschijnlijk een huizen Formule 1 die zo direct nog even de baan op uh, gaat, rijden weer een al wat uh, oude Formule 1 auto's en oude auto's op de baan. Dus uh, het uh, is in ieder geval uh, voor het publiek op dit moment wel heel erg leuk. Oké, okay, nou... Wat, uh, ja, wat zeg je? Wat wil je zeggen? Nee, ik hoor het. Uh... Ja, er dat dat rijden een hele oude auto rijdt nu rond. Het is, ik denk dat het er weer een uit de jaren 50 is die op dit moment bezig is. Maar ik weet ook dat uh, Xavier Maas de kolonie Formule 1 auto gaat besturen. Uh, want ik kwam er net tegen, dus ja, uh, dan, daarom weet je dat. Uh, straks, om uh, even kijken om kwart over drie, dan gaan we weer verder met uh, de volgende uh, onderdeel van dit uh, fijne, vrolijke finale racesprogramma. Dat is dan de Formula Swift Cup. Uh, en dat is dan de tweede race. En dan willen we. Kijken of er uh, inderdaad naar uh, de schade die vanmorgen is uh, gemaakt door een aantal rijders. Of dat er hersteld is. En of er misschien meer dan 10 uh, switch aan de start gaan verschijnen. De koek is er nog niet helemaal op. We kunnen dat uh, voor een flink deel nog uh, meenemen in uh, de uitzending uh, uh, in het laatste uur. Want daar uh, is nog een titel te verdelen. En die titel die, uh, gaat dat dan eigenlijk uh, om de Europese kampioenschap GT4. We hebben vanmorgen hoe dat gelopen is. Uh, Ricardo uh, van der Ende, die heeft op dit moment de best papieren. Uh, voor zijn uh, Dunk en Huisman. En daarachter zit dan eigenlijk degene die meer of meer het gevaar moet uh, gaan uh, zorgen voor het duo van het uh, Racing Team Holland. Uh, ze rijden bij het uh, Team Echris. Racing Team Holland, zo moet je het eigenlijk volledig zeggen. Maar het gaat erom dat uh, dat team, dus het uh, duo van de Ende en Huisman, voor die Stefano Dastek uh, terecht uh, komt. En als dat gebeurt, dan... Uh, Mag uh, Ricardo van der Ende vanavond nog een keer uh, feestje vieren? Want dan is hij ook nog Europees kampioen in de, de GT4. Nou, daar dan uh, krijgen we nog een Toerwagen Cup En als laatste nog de Total Mazda MAX5 Cup. Maar dan is het al bijna zeven en er is zo langzamerhand al uitgedaan uh, hier op het circuitpark Zandvoort. En dan kunnen we ons opmaken voor het feestje wat uh, uh, een van de heren, uh, ja, wat de heren van schijfvlak.nl aan het uh, regelen zijn. Dus dat is vanavond, want dan worden we er nog. Uh, wat wij in de maar op. Dus dat is voorlopig even de stand van zaken hier. Oké, okay, Jaap, dankjewel. En later meer. A starting in my heart. With every piece of in de diep. Wat gebeurt er op de sportvelden van Zuid-Kennemerland? Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. En we gaan naar het voetballen. We gaan naar Tjerk de Blauw. En ja, maar die stand nog uh, steeds 0-0 uh, in die uh, in die wedstrijd natuurlijk tussen uh, jaar de Spartaan en tussen Bloemenaan Bloemenaan heeft al een uh, veldoverwicht. Is uh, ja, sterker aan de bal, maar heeft het nog niet kunnen uiten tot een, tot een doelpunt. Dat kunnen we gewoon uh, duidelijk zeggen. Maar ze moeten natuurlijk wel oppassen, want aan de start aan, die kan het snel uitkomen en dan proberen met een counter. Nou ja, het is hetzelfde natuurlijk. Als je heel veel bal bezit hebt, ja, dan moet je natuurlijk wel op gaan letten, dat je hem niet om jongeren krijgt. Dan weet allemaal hoe dat werkt tegenwoordig. Dus hoe we al het is Roemel die in van gaat opzetten de rechterkant van het veld. Het is net als Goed die een te paas geeft op Ouder de Jager. Ouder kan er net niet bij komen, die bal die wordt weggehaald. Maar het is dan toch, oh, zo niet ophouden en dan een gooit door de rechterkant de keuze die in verkeer verkeerd plaatspoozen, dat betekent dat toch, toch die bal uh, in ingooien is voor uh, GVA de Spartaan aan de linkerkant van hetzelfde. Het is daar ook uh, weer goed op pakken. Dit is oost die een gooien krijgt. En, uh, dan komt er een vrije trap uh, op de rand van het stadsgebied en uh, daar zal uh, Gijsjan bij uh, komen om die bal uh, erin uh, in te laten draaien. Gijsjan uh, gaat dan naar die bal toe. De luchtmacht van uh, Broemendaal gaat mee naar voren. Dat betekent dat uh, Bart en uh, Tim weer enzovoort uh, en Dennis Goes uh, mee naar voren gaan om die uh, bal... En uh, eventueel te uh, gaan koppen. Dennis, of uh, Gijs, Jan moet een paar metertjes achter van uh, de scheidsrechter. Legt hem uh, goed neer. De schijf, de het scheidsrechter geeft een seintje die bal nu genomen kan worden. Komt die vrije trap van uh, Gijs. Draait er goed in. Maar niet is te laag. En dat betekent dat die wel afgenomen wordt. ...is het oost zal niet meer gaan uithalen. Die gaat uh, net, uh, net langs de verkeerde kant uh, van de paal. Dat is een goede poging. Maar ja, je moet natuurlijk wel goed tussen die palen, Mik. Anders gaat het niet goed. Dat betekent dat uh, Dennis Lloyd, de doelman van uh, VVA Spartaan Nurtzke, die bal uh, kan genoeg halen. En dat uh, uh, VVA Spartaan. Posities kan gaan innemen. Bloemendaal uh, zacht iets terug om die bal op te vangen. En dat betekent dat die aanval opgezet wordt aan de linkerkant van het veld. Dit is VVA Spartaan wat eruit komt. Bal gaat uh, diep uh, richting de spits. Is daar bij nummer uh, 11 die hard aan het rollen is met die bal bij de kracht Markeus tegenover zich. En uh, die raakt die bal aan. Dat betekent dat er De hoogte van de middenlijn voor het uh, VVA Spartaan. Er moet iets meer pit in die wedstrijd komen. Het gaat nog ietsje. Uh, ja, Bloemendaal heeft wel heel veel bal zit, Maar er mag ook iets meer pit in, vind uh, ik, in deze wedstrijd. Komt die ingoooien van VVA de Spartaan aan de van het veld? Is daar uh, de nummer 8. Die hem uh, ontpikt. En dat betekent dat die bal volgekomen wordt. weggekopt in de verdediging. En dan is het daar toch een VWS-Partaan die hem oppakt Aan de linkerkant van het veld. Dan is het daar uh, uh, Mark de die er goed komt. Nog als die bal niet weg is. Het Goes die hem weghaalt. Mark kan hem niet door, doortasten. Dus de eerste, de kant van het veld. Die is het Spartaan, maar de nummer 9 van VWS-Partaan. Lafan Lavatio. Daniel die kan die bal niet houden. Betekent een ingooi voor Boemendaal. Nou, Dennis Goes uh, gaat die bal halen om hem uh, in te gaan gooien. Gaat kijken waar hij heen kan gooien. Je ziet dan weer er staan. Weer klaar. terug om Dennis Goes. Dennis -Goes. Doorplaatsen Tim Jong. Tim Jong heeft de bal in zijn voeten. Maakt de schijnlegging. Plaatsen we in één keer door. Goed ruimte in naar Oostan. kan Oost erbij komen. Nee, Oost kan er niet bij komen. Is dus het niet al niet doorloopt, op is En dan is hij bal toch leggen. Dan die is het dieren die er goed tussen komt met het hoofd. Maar die bal over de zijlijn ingooit. Dat betekent een ingooi. De overkant van het veld. Voor VW Spartaan. Die gaat genomen door, door Van der Witten. Aan de linkerkant van het veld helemaal. Komt hij ingooi. Richting de middenlijn. En dan moet ze Tim Jong gaan scoren. Dat doet hij dan ook. En die komt er niet bij. Dat betekent een ingooi wederom voor Zevenjaardenspartaan. Uh, uh, uh, uh, zegt het Even. En, uh, dat betekent uh, twee metertjes naar voren van VVA de Spartaan. En uh, de scheidsrechter is gewoon maar, vandaan op de middellijn, daar moet hij genomen kunnen worden. De nummer 9 van uh, VVA de Spartaan, eh, Marano, die gaat hem halen En die gooit hem dan naar de nummer 5, die zal die in gaan doen. Dat is uh, Valentino uh, kuip gooit hem dan uh, richting zijn spitsen. En dan uh, moet hij verdedigd gaan worden. En is daar Dennis Goest die er goed tussen komt. Maar die maakt een overtreding en dat betekent een vrije trap. Aan de overkant, het veld voor, hetzelfde voor uh, VVA de Spartaan. Die gaan we nog even meenemen. Kijken of het gevaar gaat opleveren voor het doel. Van Daan, uh, Daan Kerkman, die bal uh, die wordt kort genomen. En dan moet er iemand van bloemen al om die bal te gaan pakken. Komt die bal dan. En die gaat ver en ver over. Dat betekent dat het gevaar geweken is. En dat die stand hier nog met uh, nou, misschien nog één minuut of twee minuten spelen nog steeds 0-0 is. Blijft toch een klassieker hè? Dus in Zandvoort wonen Luna en bij Lando, hoorde je. En zometeen het uh, tweede uur van zondag in Want Voor deze zondag 16 oktober 2011 met uh, onder andere het verslag van Tjerk de Blauw. Bij de wedstrijd SF, uh, CVA Spartaan tegen Bloemendaal En ook gaan we natuurlijk weer naar het circuit. Naar Willem van Densen en Jaap Koper.